11 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. Bijzonder goedemorgen vanaf de Olympic Oval... die langzaam begint vol te lopen hier in Gangneung. Gisteren hadden we de openingsceremonie in het Olympisch Stadion... maar vandaag zijn dan echt de sporters aan zet. Met voor ons schaatsen, de 3000 meter bij de vrouwen... en veel short track met natuurlijk de 1500 meter met Chinky Knecht. En in die ijsarena zit Herbert Dijkstra. Maar eerst gaan we luisteren naar het internationaal. Jonaal. Thomassen.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 en laat de keuze voor de naam over aan de lokale mensen. De politie in Etteleur heeft gisteravond twee tieners op straat gevonden... met zware onderkoelingsverschijnselen. Ze hadden volgens de wijkagent carnaval gevierd en sterke drank op. Hun lichaamstemperatuur was 34 graden. Een van de twee was door de kou buiten bewustzijn geraakt. Gisteren waarschuwde het Rode Kruis al dat carnavalsvierders... zich vanwege de kou warm moeten aankleden, het liefst in laagjes.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 Dat is bekendgemaakt na afloop van een ontmoeting tussen een delegatie uit Noord-Korea en de Zuid-Koreaanse president op het Presidentieel Paleis in Seoul. De delegatie is in Zuid-Korea vanwege de Olympische Winterspelen. De Zuid-Koreaanse president heeft de uitnodiging nog niet officieel geaccepteerd. Hij zegt dat de twee landen moeten samenwerken aan de juiste omstandigheden voor een speciale top tussen Noord- en Zuid-Korea.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 daar komen de Nederlanders al binnen in het stadion met Jan Smekens daar opkomt. Ja, het is wel heel gaaf. Het als je staat te wachten je ziet het hele stadion, het is echt wel, het is wel, het is wel We zien uh, een uh, Noord-Koreaan en een Zuid-Koreaanse, zien we daar uh, bij elkaar oplopen uh, uh, uh, uh, met een vlag. Ja.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 Er zijn de Olympische Spelen van 2018, de Olympische Winterspelen van 2018. Dus officieel nu begonnen. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. Bijzonder goedemorgen. En laten we hopen dat het een bijzondere dag wordt. Want er zijn vandaag direct volop medaillekansen voor het Nederlandse team. Over een uurtje. Dan begint het hier vlak voor onze neus op de Olympic Oval. De 3000 meter bij de vrouwen. Met Sebastian Timmerman meteen een kans op goud hè, voor Nederland. Zeker weten. Irene Wust is kanshebber. Oh, dat is Antoine de ook. En wat kunnen we gaan verwachten van Carlijn Achterreekte op de 3000 meter? De eerste afstand dus van dit Olympisch schaatstoernooi... waar weken, maanden en door sommige schaatsers jaren naar is uitgekeken. De 3 kilometer is een afstand waar de Nederlandse schaatsers goede ervaringen mee hebben. Liefst vijf keer was er goud voor een Nederlandse schaatster. Maar dit seizoen een zeer onvoorspelbare actie van uh, afstand. Want alle internationale drie kilometers werden door verschillende schaatsters gewonnen. Prachtig. We gaan er naar uitkijken, want wij zitten hier op een prachtige plek. Echt op een mooie bordes hier op die Olympic Oval. Maar hier om de hoek, in die andere schaatshal, is er ook een prachtig menu aan Shorttrack met Herbert Dijkstra. Dat speelt zich allemaal af in de Gangnung Ice Arena. Ja, waarom dat zo heet, dat begrijp ik inmiddels. Het is werkelijk ijs en ijskoud. Het is inmiddels ook begonnen hier om precies zeven uur. Twee Nederlanders komen in actie op de 1500 meter. De inzet is uiteindelijk een finale plaats. Maar dat gaat in drie stappen. Je moet je eerst voor de halve finale zien te plaatsen. Zo dadelijk uh, Itzhak de Laat. Dat zal om tien over zeven zijn. En in de laatste heat, de nummer zes, zal Shinky Knecht... hij is houder van het wereldrecord op de 1500 meter... in actie komen. Dat zal zo rond de klok van vijf voor half acht plaatselijke tijd zijn. En hij moet het dan opnemen tegen vijf anderen. Inzet is dan een halve finale plaats. En de beste drie van elke heat, die bestaat uit zes schaatsers... gaat door naar de halve finale. En dat moet voor Sjenkie Knecht als houder van het wereldrecord... en met zijn reputatie geen enkel probleem zijn. Dat is daar in de Shorttrekhal. Wij zitten dus hier in die prachtige schaatshal met heel mooi ijs. We krijgen prachtige gasten zo meteen aan tafel, zoals gebruikelijk. We krijgen onder andere in het laatste uur van Radio Olympia Guus Hidding. En we beschouwen natuurlijk voor en na tijdens de drie kilometer met Rintje Ritsma. Maar we beginnen nu eerst met het Olympische nieuws. Olympisch nieuws. Voordat het nog moest beginnen was het al afgelopen voor Nick van der Velde. De snowboarder zou uitkomen op het onderdeel slopestyle. Maar in de laatste training kwam hij hard in val en brak hij zijn rechterbovenarm. Zijn coach Frank van der Putten die zag het gebeuren. Tijdens een training vanmorgen voor de wedstrijd uh, in zijn tweede trainingsrun vloog hij over de eerste schans wat te hard. Uh, waarschijnlijk door een windlaag. Hij is hij best wel diep geland en uh, vervolgens uh, in één keer op zijn uh, arm terechtgekomen. ...en het is een, uh, heeft hij zijn bovenarm weggebroken. Ik ben niet snel onder de indruk, maar ik zag wel meteen dat het gewoon oh, een flinke crash was. En dat, dat ik het zag gebeuren, je weet het natuurlijk nooit 100 zeker... maar dat ik het zag gebeuren weet je, ik eigenlijk zeker dat het vandaag niet gaat starten. Uh, dat was echt wel een flinke crash. Nou, die val die betekende een flinke tegenvallen voor de fans die wilden gaan kijken. En onder die fans de minister-president. Ja, ik was op weg naar Niek vanmorgen om te kijken naar uh, de eerste stappen die hij zou gaan zetten hier vandaag...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 Een langlooster Charlotte Kalla heeft de eerste gouden medaille veroverd. De Zweedse bleef op de 15 kilometer skiatlon. Dat is een onderdeel van het langloven. De Noorse titel Marit Bjørgen maar het ruim voor. Christa Parmakoski won brons. Voor Kalla, die vier jaar geleden nog tweede werd achter Bjørgen, is het de derde gouden medaille op de Olympische Spelen. In 2010 won ze de 10 kilometer vrije stijl. En in 2014 won ze Estafette Goud. Ja, dat was het Olympische Nieuws. En hier aan tafel zit ook Rintje Ritsma, onze analyticus van dienst. Rintje, welkom. Ja, dankjewel. Heb jij het al, die Olympische koorts? Ik heb het al drie dagen en ik sta echt te popelen. Voor mij mag het echt helemaal beginnen. Ja, hoe is dat gevoel dan bij jou? Ja, de, de, de spanning bouwt zich gewoon op. Maar dat komt eigenlijk ook omdat we toch wel enigszins contact hebben met de schaatsers Ook je praat met ze. En uh, iedereen die hier rondloopt, elke atleet, die heeft zoiets van laat het alsjeblieft beginnen. Want het duurt al zo lang. Is dat ook zo dat het, als het lang duurt dat ze zich dan gaan vervelen? Of is het juist echt nodig voor die spanningsopbouw? Nee, je hebt het ook een beetje nodig. Maar uh, op een gegeven moment verlang je wel naar het moment dat, uh, dat je eindelijk mag beginnen. Want spanning bouwt zich natuurlijk op. Uh, ook met, die, met de openingsceremonie die er is. En uh, ja, daar gaan atleten naartoe of ze zitten in het Olympisch dorp voor een tv te kijken. Als ze de volgende dag in actie moeten. Uh, ja, dat is alleen maar, uh, alleen maar mooi. Ik herken die spanning van, uh, van dat ik zelf de Spelen een aantal keer heb meegedaan. En dan, uh, dan ben je echt blij dat je eindelijk aan de bak mag. Kuntje, was het niet zo dat wij in voorgaande Olympische Spelen altijd begonnen met de 5 kilometer bij de mannen? Ja, dat klopt. Dan was het bijna geheid gehouden voor Nederland. Uh, ja, maar vandaag maken we een goede kans, zeg ik. Ja. Nee, maar, maar, maar heb jij enig idee waarom dat, waarom dat is omgedraaid? Want eigenlijk de, de IOC is het IOC altijd zo vasthoudend... die proberen altijd gewoon alles in, te, ja, in stand te houden wat maar traditie is. Nou, we hebben er een aantal onderdelen bij gekregen... En ik denk toch dat dat ermee te maken heeft dat ze, dat ze echt uh, fysiologisch hebben gekeken... Uh, welke afstanden passen iets beter bij elkaar. Zodat de schaatsers daar in de, in, de, in de slotfase van de Spelen... en dan praat ik over de maststaart en, uh, en de ploegachtervolging daar geen last van hebben... zodat ze daar ook nog steeds vol op bak kunnen gaan. Ik zei net, hè, prachtig ijs. Uh, kun, je, kun jij het zien aan het ijs dat het snel is? Heb jij daar een theorie over? Nou, we hebben hier uh, Mark Messner, dat is de ijsmeester van Calgary... En die, die heeft op de ene of andere manier heeft een trucje met het ijs. Als je in de weerspiegeling van het licht kijkt en je kijkt dan echt dicht op het ijs... dan zie je een soort van honingraadstructuur. En uh, wat je ook in Calgary hebt, er zit een speciaal gloedje over. Het glinst het glinstert zo erg. Uh, je, het ziet er gewoon al snel uit. Maar als je de schaatsers hoort, het is ook snel. Maar je hebt me dat laten zien. We stonden een keer hier op de middelcirkel. En je zei van, kijk eens even naar die honingraad. Hoe krijgt hij dat erin? Wat is die truc? Geen idee, maar het heeft te maken met het ontharden van het water. En dan worden er vervolgens mineralen toegevoegd. En uh, die mineralen hebben er weer mee te maken hoe de kristallen zich vormen in het ijs. Om zo weinig mogelijk weerstand te krijgen. Heel leuk technisch verhaal. Maar ik heb het ook van Beert Boomsma. En het, het ziet er prachtig uit direct. Ja, maar het is hier super vlak. En dan zou je zeggen, ja, ijs is toch altijd vlak. Als je water op ijs aanbrengt dan zakt het water naar het laagste punt. Dus heb je het altijd waterpas liggen. Ja, dat is dus niet op elke ijsbaan hetzelfde. Hier dweilen ze echt heel vlak achter elkaar met twee dweilmachines. Als je alleen dweilt, dan is die dweilmachine is niet breed genoeg voor de hele baan. Dus moet je twee keer een rondje doen. Dan heb je aan de zijkant het uiteinde van de dweil, die achter de zamboni hangt... krijg je een soort van randje. Ze dwijlen hier met twee zambonis naast elkaar... zodat dat randje, zodat je dat niet krijgt. En ja, eigenlijk is dat niet, heel, niet moeilijk, heel simpel. Iedereen kan het bedenken, maar hier doen ze het. Maar is dat dat beruchte ribbeltje waar volgens mij Jan Bosses... ooit eens een keer in Heerenveen op WK Sprint op onderuit ging? Dat is dat beruchte ribbeltje, ja. ja. Ik ken alleen het dwijlen van carnaval. <laughs> ja, dat dweilen is ook veel, er gaan ook veel mensen onderuit. Het dweilen met de kraan open ken ik alleen. Maar goed, we kijken dus naar dat ijs hier. Uh, het is razendsnel, want het is ook bewezen hè, dat het snel is. Vorig jaar bij de WK-afstanden ging het ook al snel. Maar nu, in de trainingswedstrijden... Wat was het, Sven Kramer, die daar een officieus uh, ja, wereldrecord laagland reed op de drie ja, kilometer? Ja, was het dan. Ja, maar ook andere schaatsen waren ook allemaal snel. En, en dan uh, er wordt hier natuurlijk ook over luchtweerstand wordt er gesproken. Uh, dat, er, uh, dat de wind echt... Hier de goede kant uit waait. Nou, je hebt schaatsen binnen. Dus uh, ja, een schaatsen brengt de luchtstroom op gang. Als je heel veel schaatsers laat schaatsen, dan krijg je een circulatie van de lucht. Krijg je. En uh, ja, dat helpt echt als je met inrijden langs de baan staat, dan uh, waait het gewoon echt zoveel lucht brengen, die schaatsers op gang. Maar op de ene manier blijft het hier ook goed rondgaan. Nou ja, hier gaat het goed rond. Uh, waar het ook goed rondgaat is dat op de shorttrackbaan, Dijkstra. Ja, dat is uh, mooi op tijd, want uh, u hoort het startschot. We zijn uh, begonnen aan de derde heat. En meteen is daar gejuich. want in die heat zit een Koreaan. En wat lange baan schaatsen is voor Nederland. Dat is short schaatsen, vooral in Korea. We kijken naar Yitzhak De Laat. En die rijdt in derde positie. schuift nu op naar uh, de tweede positie. Met Wu Dajing uit China aan de leiding. Die tweede positie is een veilige positie voor De Laat. Hij weet dat hij in deze sterk bezette heat in de top drie moet eindigen. En dat wordt nog een lastige klus hoor. Want het is een sterke heat met uh, Wang. Dat is die jonge Koreaan. Pas 18. Die vorig jaar nog met de Nederlanders meetrainde. Bikanov. Die er al jaren bij is. En ook in Nederland heeft getraind. En dan Dajing Bu. En die kennen we vooral van de 500 meter. En je moet Wu niet te veel rust geven in zo'n heat. Want uh, ja. Dan, dan kan hij dat uh, volhouden tot op het einde. Hij is eigenlijk een man van de 500 meter. Inmiddels weer gejuich. Als de Koreaan opschuift. En we zien dat de laat inmiddels op vijfde positie Coria nu aan de leiding. En dat is die jonge Wang. En die gaat dus op kop. Dan is het weer even rustig. En zoeken wij de Laat die toch wel ver achterin zit. Als de Chinees nu opschuift. En zien we dat de Laat in vijfde positie rijdt. Zijn kansen opwacht. Maar we hebben nog zeven ronden te gaan. En dan heeft hij nog de mogelijkheid om op te schuiven. We weten ook dat de Laat bij de Nederlandse kampioenschappen erg goed reed op de 1500 meter. Waar hij sneller was dan Shinky Knecht. Maar dat zegt natuurlijk allemaal niet zoveel. Hier gaat het om de Olympische Spelen. Hij moet toch wel opschuiven hoor. Vijfde positie rijdt u nu. En het begint nu spannend te worden. Het publiek u hoort op de achtergrond als de Koreaan gaat versnellen. En dan moet ook de Laat nu toch wel in actie gaan komen. Anders is hij echt te laat. Gaat nu binnen door Doet hij goed. Met nog drie ronden af te leggen. Ligt hij deze op de tweede plaats. Achter de Koreaan. Dat is knap. Bikanov in derde positie. Die top drie. Dat zijn toch ook wel de sterkste mannen. Normaal gesproken van het veld. En zo zit Iczak de Laat heel goed voorin. Achter de Koreaan. Die kennen elkaar trouwens ook goed. Hebben samen getraind. Daar gaat Bikanov nog even binnendoor. Dan is er nog iets aan de hand. Klinkt de bel. En moet De Laat zorgen dat hij bij die top 3 zit. Schuift weer op naar de tweede plaats. En handhaaft zich op die positie als we de laatste bocht ingaan. En dan wint de Koreaan. Zit De Laat daar heel goed. En overschijnlijk ook gemakkelijk bij. Wordt die tweede vandaag. En heeft hij zich geplaatst alvast voor de halve finale. De Laat is dus door. Stinky Knecht straks in actie in de laatste heat. Dat is heat nummer 6. En dat was het eerste goede nieuws van deze dag. Dat is een mooie opening voor deze dag. Ja, zeker. Live spectacle was dat. Ja, ja het echt. jij kan hier ook van genieten toch? Ja, ik krijg er gewoon kippenvel van met die acties, die binnen doorkomen. Ja, zeker. Heb ik het geprobeerd. En? Maar ik, ja, te groot. Ik Ach. ben te groot, te stijf en te log uh, voor. Uh, je ik moet heb... klein en flexibel zijn, hè, geloof ik. Uh, ja, nou goed. Het, we hebben gisteren zaten we in de studio Sportwinter uh, bij de NOS en daar, uh, daar hebben we het ook aan de naam over Shanky ook uh, gehad. En uh, daar zat ook uh, uh, shortrek kennen ze. Uh, Niels Kerstal zegt ook en die zegt je moet nog iets van, van Koreaans of Chinees bloed moet je hebben. Die zijn toch net wat flexibeler in de rug. Uh, kunnen net wat dieper zitten. Zijn wat flexibeler in de heupen. Om heel veel riets te halen met die afzet. En uh, ja, dat hebben Nederlanders hebben dat niet. Maar Schencky heeft dat wel. Die heeft dus die roots heeft hij enigszins heeft die in zich. Goed. Ja, zoals we net al in het Olympische nieuws hoorden, snowboarder Nick van der Velden zou vannacht de eerste Nederlander zijn die hier in PyeongChang in actie zou komen. Maar het liep echt anders in de warming-up. Op het slopestyle-parcours kwam hij ten val. Hij brak zijn rechterbovenarm. Toen Edwin Cornelis aankwam op de plek des Onheils, was Van der Velden al naar het ziekenhuis. Chef de mission Jeroen Bijl was er nog wel. Jeroen, we gaan terug naar vanochtend. Nick was bezig met zijn warming-up. Wat gebeurde er? Ja, hij was inderdaad uh, naar beneden aan het, aan het rijden uh, tijdens de warming-up. En bij een, een sprong voelde hij wat, wat disbalans en uh, is het, uh, toen hard op zijn schouder gevallen. Ja. Vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd? Ja, de, uh, gewoon naar beneden gegaan via zo'n scootmobiel. En uh, daar heb ik hem ook even kort getroffen. En uh, daarna naar het ziekenhuis uh, in ambulance. Ja. Deze onderzocht of kwam daaruit? Ja, hij heeft een, een, een breuk in zijn rechterbovenarm. Ja. En moet eraan geopereerd worden? Ja, zoals u nu uitziet wordt hij in de loop van de dag hier wordt hij geopereerd. Uh, dus dat betekent automatisch, aangezien het een breuk is, dat het het einde spelen is voor hem? Daar gaan wij wel vanuit op dit moment. Zo realistisch moet je wel zijn. Sterker nog, er werd in het persbericht al gerefereerd aan een thuisreis. Ja, in principe wel. Daar moeten we realistisch in zijn. Het is, echt een, het is ook een forse breuk. Dus uh, helaas, het is echt triest voor hem. Uh, nogmaals, uh, toen ik hem zag, dat ja, is een grote teleurstelling voor zo'n jonge, zo jonge gozer. Uh, en ja, nogmaals, hij wordt vanmiddag geopereerd. Zijn ouders zijn nu bij hem. Uh, ik heb hem vanmiddag nog even kort aan de telefoon gehad. En ja, voor zover dat het goed kan gaan, ging het goed met hem. Maar uh, het is een ontzettend dip en een teleurstelling. Want wat was de indruk die hij op je maakte? Met name teleurgesteld. Uh, wel, uh, wel in die zin helder. Uh, dus ook wel, wel analytisch. Uh, van, uh, ja, de... Niet goed gegaan tijdens die, uh, die warming-up. Uh, maar ja, die teleurstelling overheerst. Ik bedoel, dat voel je aan alle kanten. Had hij zelf vanaf het begin door dat het uh, ernstig was? Ja, weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Toen ik hem vanochtend zag, uh, toen hij zeg maar, van de piste afkwam... Of toen hij eigenlijk al bij de medieke, medicussen geweest was. Toen had ik al, hadden wij al het idee, en ook hij denk ik wel, dat het niet goed zat. Ja. Je zegt hij is realistisch. Heeft hij enig idee hoe het heeft kunnen gebeuren? Nee, daar heb ik niet met hem over gehad. En, um, ja, het is denk ik vrij... Ja, voor hem tijdens warming up denk ik dat dit niet zo vaak gebeurt. Maar nogmaals, ik heb hem daar niet over gesproken. Om het al treurig verhaal natuurlijk. Hè? Als je bedenkt dat hij als eerste Olympische Spelen zou beginnen...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 Katie Tunstall was dat met Black Horse en de Cherry Tree. Prachtig, Rintje. Uh, we hadden het net over het ijs, over dit ijs dat er goed bij ligt. Uh, gaat het verhaal rond dat bij dat short track, wat we ook allemaal mooi vinden... het ijs zachter is gemaakt om zo een beetje de kracht van Shinky Knecht te ontmantelen? Ja, uh, Shanky schijnt uh, beter te zijn uh, en, en het maakt meer verschil met, uh, met, met zijn concurrenten. Op het moment dat het ijs heel snel is... Um, in die hal wordt ook uh, kunstschaatsen uitgeoefend. En dat is ook een reden dat ze het niet heel dun kunnen maken. Hoe dunner ijs er ligt, hoe beter ze uh, het, het kunnen ze beheersen qua temperatuurinvloeden. Kijk, een short tracker die wil het liefst wat ietsje zachter hebben en, uh, en niet knoepertje hard, omdat hij dan ook gaat breken. Maar er is altijd een kantelpunt in, dat het en nog goed glijdt en je ijs is niet diep wegzakken erin. En Schenky vindt dat tussenin vindt hij fijn, omdat hij voldoende snelheid heeft en ook voldoende grip in de bochten om die bocht ook goed door te kunnen komen. Kortom, hij is tevreden ook daar met het ijs dat er ligt. Ja, maar Schenke is super allround. En uh, heeft dat snelle ijs niet nodig om zijn acties te plaatsen... waar, die, uh, waar, die echt, uh, waar iedereen van kent. Dus uh, hij vindt zijn weg, ook al ligt hij achteraan. Hebben we gisteren ook gehoord uh, in, het, in het avondprogramma bij de NOS. Hij vindt zijn weg echt... Uh, uh, hij snijdt als een, als een warme mes door de boter... snijdt hij door zijn concurrenten heen. Het is dus ongelooflijk hoe makkelijk hij kan passeren. Mooi. Ook in Radio Olympië maken we tijd voor de weddenschap. Deze staat natuurlijk ook helemaal in het teken van de Olympische Spelen. Gisteren, toen werden wij met de voormalige wereldkampioen Sloopstijl bij jongeren, Erik Sebastiaanse. En de vraag was, hoeveel tricks gaat Niek van der Velden vannacht in zijn eerste run laten zien? Dat ging toen zo. Ja, het is een, het is een parcours van zeven obstakels. Ik zou zeggen dat hij ze alle zeven in zijn eerste run landt. Nou ja, ik ga dan toch ook een beetje uit van zijn coach. Ik, die zei van, nou, de eerste run gaan we een beetje voorzichtig zijn. En dan de tweede run, alles uit de kast. Dus voor de eerste run, zeg ik, zes. Zes strings. Ja, en uiteindelijk waren het er natuurlijk helaas nul. Want nog voor de eerste run in de warming-up brak Niek zijn rechterbovenarm. Ik zag een filmpje op social media. Hij kon gelukkig, hij had zelf gefilmd, hij kon nog een beetje lachen. Maar hij zag, het zag er wel pijnlijk uit. Het lijkt me echt verschrikkelijk voor die jongen. Ja, het is zeker verschrikkelijk. Maar wat Rutte ook zei, hij is 17. Er komen hopelijk nog ja. veel kansen voor Maar we gaan door met de weddenschap van vandaag. Die gaat over skiën. Zaterdagnacht staat namelijk het koningsnummer in die tak van sport op deze Spelen op de agenda, namelijk de afdaling. En de favoriet is de Oostenrijkse Nederlander Marcel Hisser. Maar op de Spelen is namelijk van alles mogelijk. En wie dit loeisnelle onderdeel gaat winnen, daar gaan we over wedden met skier Maarten Meijners. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Jij kent Hisser goed, je skiet zelf ook niet onverdienstelijk. Uh, wat, wat maakt hem zo speciaal, wat maakt hem zo goed? Ja, in Marseille is er uh, natuurlijk nog half negen ladder. Uh, Ongelooflijk uh, talent, Echt een uh, machine op skis. Het, het is echt uh, waanzinnig wat hij uh, tot nu toe heeft geprojecteerd... met 30 keer de overal winnen, de te winnen, achter elkaar. En uh, ja, dat is gewoon nog nooit vertoond in de historie van het uh, Alpine skiën. Ja, en nu noemen ze deze afdaling het koningsnummer. waarom is dat? Uh, nou ja, bij de afdaling uh, liggen de snelheden hoog. Daar worden gewoon echt uh, de, jongens, de mannen van de jongens gescheiden. Uh, daar moet je echt uh, wel behoorlijk sterk op je ski staan uh, om daar te winnen. Hè, de snelheden gaan uh, tot 130, 140 km per uur. Er zitten sprongen in het parcours. Uh, bij de afdaling is uh, ook wel 50, 60 meter. Dus uh, ja, dat is gewoon heftig. En, uh, ik moet zeggen dat deze afdaling in Korea nog uh, meevalt. Dat is eigenlijk een soort van, ja, brede autobaan naar beneden. En uh, in vergelijking tot Kietzbühel is, is dat, is dat, gewoon wat extremer. Uh, dus jij ja, je moet gewoon echt wel, uh, ja, goed kunnen glijden over de piste. En, uh, en je moet ja, gewoon goed materiaal hebben. want We hoorden ook al eerder deze week dat er skis krom getrokken waren... door de weersomstandigheden en de sneeuwcondities hier. Ja, wat er dan eigenlijk gebeurt, uh, het was uh, behoorlijk koud uh, de afgelopen dagen. Uh, wat er dan gebeurt, is eigenlijk de sneeuw is heel erg droog. En het is uh, ja daardoor uh, ontstaat er meer wrijving tussen de ski's en de sneeuw. Uh, omdat er eigenlijk te weinig water staat. En dat uh, kan veroorzaken dat het belaak, dus het onderste deel van de ski's, dat, dat als het ware verramt. Dan nou, vliegt het natuurlijk niet letterlijk in de fik. Maar uh, ja, wat er gebeurt is gewoon de structuur van het belaak wordt aangepast en dan kan je eigenlijk niet daarna uh, weggooien. Met de vlam in de pijp. Goed, we gaan wedden. Wie gaat er winnen volgens jou? Ja, er zijn veel kanshebbers bij de afdaling en dat maakt het ook zo ontzettend spannend. Uh, Noorwegen zijn, dus een, zijn heel goed, uh, Parijs, ooit, maar zeker uh, huidige Olympisch kampioen uh, Matthias Meijer en Hannes Rijgold uit Oostenrijk. Maar ik ga voor Aksel al uit Noorwegen ontzettend ervaren skier. Je kan heel goed glijden, je heeft het gewicht mee. En dat heb je eigenlijk ook wel nodig op deze afstand. Dus jij gaat voor de Noorse Swindal. Uh, Gio, voor wie ga jij? Nou, dan ga ik voor een van zijn concurrenten. Gewoon even, om het spel ook leuk te maken, uh, de Oostenrijker, Hannes Reichelt. Uh, nou, we gaan het uh, meemaken. We gaan het allemaal volgen. Dat is uh, vannacht. En uh, Maarten, uh, dankjewel. Morgen horen we de uitslag. En we zitten dicht uh, ja. tegen uh, het uh, shottrek aan, hè? Dicht tegen de race van uh, Sienkie Knecht zometeen. Het gaat gebeuren. ja. We we had het er zojuist over? Hè? Over, uh, over dat ijs. Uh, ja, die omstandigheden daar die zijn ook gewoon prima. Hè? Als je dat uh, vergelijkt. Nou ja, het, het is belangrijk dat het voor iedereen hetzelfde is. En uh, met short track, uh, heb je als voordeel dat je, dat je in een heat zit. En in de finale zit je met je grootste concurrent in een heat. Dus heb je nooit ijsverschil. Je hebt allemaal te dealen met wat het op dat moment is. Nou, en dat is eigenlijk, uh, eigenlijk heel eerlijk. En uh, natuurlijk moet je altijd met, met bepaalde acties die, uh, die zich toch voordoen. Met inhaalacties moet je ook geluk hebben... Want uh, we hebben al genoeg voorbeelden dat er iemand onderuit gaat. en dat er onterecht iemand wint. die, er, uh, die eigenlijk helemaal niet snel genoeg is. Ja, die het op papier is geen kans hebben. Dat is vaak alles of niets natuurlijk ook hè, bij, uh, bij de short trackers. Ja, dus ja, dat, en dat zijn short trackers niet met me eens. Dat er dat vaak te geluk bepalend is. Want je ziet er eigenlijk ook vaak dat de beste wel wint. Maar uh, ja, we hebben ook gezien dat het wel eens niet gebeurt. Nou, we zullen maar eens overgaan naar die arena. hier naast onze oval, naast die Olympic Oval. We kunnen het bijna we horen het geluid daar aan de de andere kant. Hebben ja, de spanning loopt nu echt wel op, hè? Ja, en dat horen, dat is misschien ook weer niet zo gek, want uh, alle Koreanen die in de voorgaande heats in actie kwamen, die hebben zich uh, geplaatst. En vrij gemakkelijk ook. We weten dus zeker dat Shinky Knecht, die nu in actie gaat komen, die Koreanen, als die zich plaatst, tegen gaat komen. Ja, u hoorde het schot. Dat betekent dat uh, we van start zijn gegaan. Knecht meteen aan de leiding. Uh, het is een man die schaatst op intuïtie. En dat doet me soms wel eens een beetje denken aan Falco Zandstra. Hij kan tussen de wedstrijden door met andere dingen bezig zijn. En tijdens de wedstrijden dan heeft hij die enorme focus. Hij rijdt nu in tweede positie achter de led Pukitis. En uh, dat is een goede positie. Zakt nu naar drie. Top drie gaat zich plaatsen voor de halve finale. En het is niet een heel, heel sterk bezette heat. Maar natuurlijk moet hij bij de les zijn. En dat is Knecht ook. Hij is in bloedvorm hier naar Korea gekomen. heeft zich voorbereid in Japan. Zijn eerste testwedstrijden hier in de hal waren veel beloofd. Snelle tijden. Maar het ijs is misschien ietsje minder snel. Maar de omstandigheden, zoals Rintje Ritsma al zei, zijn voor iedereen gelijk. Laat zich nu terugdringen naar de vierde positie. Nog helemaal niets in de hand. Shinki Knecht. Heeft alles nog onder controle. Kruger gaat nu aan de leiding. Dat is een Amerikaan. Gevolgd door de Chinees Xu, Dan Fokornet en Shinky -Ki Knecht kijkt het allemaal aan. Vanaf die vierde positie gaat nu buiten om naar voren. Achteronder nog af te leggen. Het is een vrij lange afstand. Een individuele afstand deze 1500 meter. Dus Knecht heeft nog alle tijd. Maar moet zich natuurlijk niet laag te verrassen. Het is een man met geweldige acties. Gaat met speelsgemak nu buiten om. Handjes op de rug. En ineens rijdt hij zomaar aan de leiding. Ja en wat kan hem eigenlijk nog gebeuren? Het is niet. Niet een heel sterk bezette heat, maar toch oppassen. Want daar komt de Amerikaan, binnendoor. En zo rijdt ineens Knecht weer in derde positie. En het lijkt hem niet te deren, vijf ronden nog af te leggen. En dan laat hij zich ineens aan de kant zetten. Rijdt nu in vierde positie. Shinky Knecht moet nog even opschuiven. Moet niet in slaap gaan sukkelen. In vierde positie, dat is niet genoeg. En zal dus nog even van zijn acties moeten laten zien. Er wordt opgeschakeld. Het gaat nu ineens sneller met Amerikaan aan de leiding. En de Kazach in tweede positie. Knecht nog steeds in vierde de positie Valpartij voorin. Schuift nu op. Knecht blijft staan. De Kazach gaat onderuit. Poconet is nog vooruit. Knecht nu in de derde positie. En dan is er helemaal niets aan de hand als de Amerikaan aan de leiding gaat. En de bel klinkt voor de laatste ronde. Heeft Shinky Knecht het eigenlijk allemaal al binnen. Met name door die valpartij. Maar een vlekkeloze race was het misschien niet. Was hij wel helemaal bij de les. Hij liet zich heel makkelijk steeds aan de kanten duwen. Maar goed, hij is hoe dan ook door naar de halve finale. En dat is het belangrijkste nieuws voor de houder van het wereldrecord op deze afstand. En dat is nog altijd Shinky Knecht. Hij gaat dus, net als die andere Nederlander, iets zak de laat, door naar de halve finale. Theo Radio 1. Drie minuten over half twaalf. Hij, hij speelt Thomas. met vuur, hè? Een aantal lokale afdelingen van de PvdA doet onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een raadslid zegt in Trouw dat de naam PvdA kiezers wegjaagt. De lokale partijen vrezen een zwaar verlies. Bij de verkiezingen op 21 maart doen volgens de PvdA 39 afdelingen mee... met een naam die niet direct herkenbaar is als PvdA... In Etteleur heeft de politie gisteravond twee tieners op straat gevonden... die zwaar onderkoeld waren. Ze hadden volgens de wijkagent carnaval gevierd en sterke drank op. Hun lichaamstemperatuur was 34 graden. Een van de twee was door de kou buiten bewustzijn geraakt. Nederlandse rechercheurs gaan naar Spanje, Panama en Colombia... om de groeiende stroom van cocaïne naar Nederland en België te stoppen... bevestigt de politie na een bericht in De Telegraaf. Doel is de drugs al in de bronlanden tegen te houden. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon uitgenodigd voor een gesprek in Noord-Korea. De uitnodiging volgde op een ontmoeting tussen een delegatie uit Noord-Korea en de Zuid-Koreaanse president op het presidentieel paleis in Seoul. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. We keken net naar de heat van Shinky en Gio en Rintje. Ik zat toch een beetje met geknepen billen te kijken, hoor. Nou, jij niet alleen. Nee? Ja, hij zocht echt een paar keer echt... Nou, werd hij eigenlijk gedwongen om, om buiten om te gaan. En op een gegeven moment, dan denk je van... Ja, er hoeft er maar iets mis te gaan bij iemand anders die valt. En je wordt meegenomen en het is gewoon klaar. Ja, nou, en dan ging echt door het, met, door het oog van de naald ging die. Hoe jij te kijken? Ja, ik zat ook te kijken. Ik dacht, hij speelt met vuur. Had je het idee dat hij het gewoon veel te makkelijk opnam? Dat hij zo laconiek aan het rijden was. Het zo, zo leek het wel, handjes op de rug. En, ja, hij, hij maakt ook niet, als er iemand voorbij komt, dan, dan zie je hem, als het er echt om gaat, zie je hem reageren. Is hij wel? En nu is hij gewoon: oh, ga maar. Uh, ik, ik kom straks wel weer. Maar uh, je mist dus zomaar de boot. En dat zat er nu heel dichtbij. Uiteindelijk heeft hij dan ook wel weer het geluk... dat hij gewoon wel weer goed er doorheen komt. Maar met die handjes op de rug, daar, daar moet hij wel mee uitkijken. Ja, maar ding is dan ook short track, hè? Ik bedoel, het is direct spannend. Ja, prachtig. Nee, maar ook met die vallen net... Uh... Hij zit natuurlijk wel aan de buitenkant. Voor hetzelfde geld wordt hij meegenomen natuurlijk. Ja, dat door die twee mannen. ik. Die buitenkant, wil je gewoon niet zitten. Dus je wil eigenlijk zelf bepalen. Kijk, hij begint wel goed. Hij wil meteen naar de kop en uh, controleren. Maar je weet dat je in deze fase van de strijd... dat je gewoon veel inhaalacties krijgt. Want iedereen wil gewoon door die daar rijdt. En dan gaan er maar drie door. En dan, uh, dan wordt het toch weer spannend. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken voor... Uh... Ja, de ik, de mondes, ik denk he? dat dit een hele goede wake-up call is ja, geweest voor uh, Schencky. En dat, die, uh, dat dit, dit niet gaat gebeuren. Dus de volgende heat die zal gewoon uh, zal die de leiding uh, pakken. En, uh, en echt meer gaan controleren. En dan, dan gaat hij ook makkelijk doordenken. Nou, en heel langzaam... langzaam komen we dichterbij. Hè, ja, bij precies, het grote moment. opmaken voor de 3000 meter bij de vrouwen. Maar eerst gaan we even terug naar vier jaar geleden. Want als het hier in Pyeongchang de komende weken net zo'n schaatsfeest wordt als toen in Sochi, dan zitten we hier goed. Want in Rusland veroverde de Nederlandse ploeg op de lange baan acht keer goud, zeven keer zilver en negen keer brons. Op de 3000 meter voor vrouwen begon Irene Wüst vier jaar geleden aan de succesvolste spelen uit haar carrière. Straks in Radio Olympia de 3000 meter schaatser voor vrouwen in Sochi. Wordt het, het tweede goud voor Nederland? Ja, ze staat klaar. Irene Wust, de vrouw van het Nederlandse schaatser. Ja, het ziet er wel goed uit. Als het, het maakt gaat het wel echt agressief is, Ze vliegt er vol in. Wat gaat zo hard? Wat bundet ze er vandoor? Ram, bam, bam, gelijk voorbij aan Isizawa. Kijk toch eens. Dit is toch een gouden race? Ja, dit is de gouden race. Dit was die ronde die ze nodig had. Eén keer versnellen. 31-4. Ze lacht van de pijn, maar misschien ook wel van geluk. Dat had het toch in de vier minuten was. Wat best er nog een sprint uit? Nee, jammer, net niet binnen de vier minuten. Maar wat een thuisje! 4-0-0, 34. Dit moet nog goud zijn. Nou, gefeliciteerd, prachtig, prachtig, prachtig, hè? Ja, onwijs. Wat een race, wat een spanning. En drie op rij. En drie op rij, dat is niet normaal. Echt, uh, echt fantastisch. Ja, vier jaar geleden goud voor verhuisd op deze afstand rintje. Is hij nou net zo'n grote favoriet is dus vier jaar geleden? Uh, bij ons ondertussen wel, omdat wij er echt bovenop zitten en, en uh, kijken wat zij doet. En uh, zij is op het moment is, uh, beter dan ze dit seizoen uh, is geweest. Uh, dat zie je gewoon aan hoe ze beweegt, uh, de uitstraling die ze heeft. Ze loopt vrolijk rond. En dat was aan het begin van het seizoen was dat wel anders. Ze was uh, gewoon niet vrolijk door ook de blessure die ze had. Ze had een buikblessure had waar ze het hele seizoen last van heeft gehad. Wat waarschijnlijk ook nog niet eens over is, want... Uh, ze kregen het niet weg en hadden ook niet echt een diagnose van nou dit is het. Maar blijkbaar heeft ze nu een manier gevonden om het onder controle te hebben zodat ze er geen pijn van heeft. En uh, het is de Olympische Spelen. En het is bijna de koningin van de Olympische Spelen. Want ze is altijd goed op de Olympische Spelen. En als ik haar zie bewegen en hoe ze lacht en hoe tevreden ze hier rondloopt... dan denk ik van ja, je gaat het hier volgens mij gewoon weer doen. Maar hoe kan dat eigenlijk? Is het gewoon iets van dat ze merkt van als ze eenmaal hier in deze omgeving komt... als ze deze sfeer proeft, dat er dan een knopje omgaat in de rond? Nou, het is wel een mentaal aspect. Zij leeft hier helemaal naartoe. Ze zijn natuurlijk de schaatsploeg die ze zelf is begonnen... met heel veel moeite en sponsor gevonden... Die toch in is gestapt en uh, het traject uitgezet uh, na 2018 naar het moment waar we nu zijn en hier moet het dan nog één keer gebeuren daar, daar heeft ze die vier jaar heeft ze helemaal het traject uh, heeft, ze, heeft ze bewandeld ja, en dan wil je het ook afmaken ook voor je sponsors voor de mensen die in je geloven om je heen en uh, zij kan dat als geen ander dan nou werd ze dit seizoen ook door een ploegenoot de Antoinette de Jong uh, regelmatig voorbij gereden Antoinette de Jong Nederlands kampioen op deze afstand ja dat zal er toch ook niet helemaal lekker zitten? Als je een jonge meid in de ploeg haalt van toekomstig talent... dan verwacht je toch niet meteen dat ze je voorbij schaadt? Nee, dat is natuurlijk wel. Je kijkt... Als eerste kijk je naar een trainingspartner. Waar kan ik iets van hebben? En uh, wie kan mij helpen om beter te maken? Maar dan zie je je trainingspartner, zie je niet dat dat de kopvrouw van de ploeg gaat worden het hele seizoen eigenlijk al. En uh, ik denk dat dat best wel uh, geprikkeld heeft. Maar ik denk ook dat iedereen dat best wel nodig heeft. Ze moet ook af en toe geprikkeld worden, uitgedaagd worden. En het ging natuurlijk eigenlijk het hele seizoen ging het nog nergens om. Er was één ding belangrijk en dat was plaatsen voor de Olympische Spelen. Nou, dat haalde ze. Ging ook niet helemaal vlekkeloos. Want dan waren ze natuurlijk ook niet de snelste. En uh, ja, nu komt het moment daar. Nu kan ze laten zien van, uh, waar ze echt goed in is. Het belangrijkste moment van het jaar. Daar moet het gebeuren. Heb jij dat ook wel eens gehad in jouw carrière? Dat je zo uitgedaagd werd door een teamgenoot? Nee, door een teamgenoot niet. Maar in Nederland word je natuurlijk altijd door... maakt niet uit door wie je uitgedaagd wordt. Als je maar uitgedaagd wordt. En in Nederland word je dat. En, en natuurlijk is de concurrentie bij de vrouwen is wel iets minder groot. Zij heeft jarenlang ook op eenzame hoogte gestaan. Uh, eigenlijk hebben we na het uh, ja, groene is, die heeft nog steeds tijden staan. Waar heel veel vrouwen nog steeds van, uh, van dromen als ze die zouden rijden. En uh, ja, Irene die heeft dat ook jaren, heeft die het Nederlandse schaatsen. Heeft die eigenlijk toch wel uh, geheerst op de momenten dat het moet. En dat is wel een dingetje, dat, dat moet je leren. Ik heb gehad nog, als ik, ik was al gestopt met schaatsen. En als er een belangrijk kampioenschap aankwam... dan uh, mentaal weet je van het kampioenschap komt eraan... en je voelt je lichaam veranderen. Je voelt een soort van vorm je komen. Je slaapt minder... Jij bent vol energie. En dat heeft te maken met vorm en de mentale voorbereiding voor zo'n kampioenschap. Nou, laten we eens even luisteren naar Irene Wust, uh, Want uh, Steven Dalenboud, die was vanochtend bij de laatste training van Wust En het viel hem op dat ze hier met enorm veel zelfvertrouwen rondrijdt. Hij legde dat voor trouwens aan de trainer van Wust En de trainer ook van Antoinette de Jong, uh, Rutger Thijssen. Ja, dat is, dat is Irene denk ik ten voet uit natuurlijk. Zoals zij naar, naar zoiets toe kan leven. Hoe zij zich mentaal echt ergens overheen kan zetten. Ja, dat kan denk ik helemaal niemand. Daarom heeft ze ook gepresteerd wat ze gepresteerd heeft in het verleden. Ze, ze leeft, leeft ze op bij uh, een Olympische Spelen? Ja, 100 punten. Dat doet ze ook altijd bij een WK afstanden. Dat doet ze ook bij een WK allround. Uh, maar bij de Spelen dan, ja, dan overtreft dat alles nog een beetje wat daarvoor gebeurd is. Dus uh, ja, volgens mij is ze hartstikke goed en is ze fit en is ze fris. En uh, vooral mentaal heel sterk op dit moment. En hoe is dat met Antoinette de Jong? Nou, dat is natuurlijk wat, wat lastiger in te schatten voor Ant van het de tweede spelen. De vorige spelen waren niet wat ze ervan van, van, van had gehoopt en had verwacht. Uh, als ik Ant van net nu zie rijden, dan zie ik dezelfde Ant van het rijden die bij de OKT rondreed en die bij de enke afstand En Dat is, een, is gewoon een heel goed, de goede, goede atleten die gewoon weet waar ze mee bezig is. Wat heb jij van rol? Jij staat er natuurlijk boven als coach. Uh, ja, hoe, hoe verdeel jij je aandacht? 50-50. Uh, aandacht gaat naar, gaat, naar, gaat naar beide dames uit. Uh, waarbij je wel verkijkt van hey, wie, wie heeft het nu ietsjes meer nodig of wie niet. Maar ik, ik ga geen onderscheid daarin maken. Ik, uh, de, ik doe wat ik eigenlijk al een heel jaar doe. En dat is, uh, ja, dat is gewoon een, een heel team leiden. En daar zijn op dit moment, Irene en Ant van Net zijn daar op dit moment de twee belangrijkste personen in dat team op mijn op dag als vandaag. Dat we morgen Jan Blokhuizen weer zijn. Ik keek naar Irene Wust op de training. Ik dacht, ja, hier rijdt de winnaar rond. Klopt dat?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 Ja, maak pomp het even op. Ja, ik wil dat zeggen. Maak, maak het nog even wat groter als dat, het, als dat, als dat iedereen het al maakt. Nee, ik, ben, uh, nou, ik, ik werk natuurlijk drie jaar met uh, beide dames. En, en, en dit is wel het, de wedstrijd waar we dus, uh, dus naar uitkijken. Dus gisteren zei ik ook, hè, eindelijk is het, twee, is het morgen 10 februari 2018. Um, ja, inderdaad, Olympische historie, uh, sportgeschiedenis, whatever. Maar ik denk dat die sowieso geschreven gaat worden, wat er ook gebeurt. Um, en ik ben zelf nog wel vrij, vrij relaxed, en vrij ontspannen heel plezier. dankjewel. Ja, Rutger Thijssen is vrijgelegd, vrij ontspannen. We kunnen ook even luisteren naar die ontspannen Irene Wust, die vanochtend nog even voor de microfoon van Jeroen Stekelenburg stond. Natuurlijk kriebelt het wel. Maar ik moet zeggen, er zijn nachten bij geweest... voor belangrijke momenten dat ik slecht heb geslapen. Dus uh, ja, ik denk dat uh, straks is, wel, uh, is wel spanning en dat moet ook. Maar nu is het nog, uh, nog goed te doen. Hoe stond je op vanmorgen? Was dat wel van wauw, ik mag? Nou, ik kon eigenlijk moeilijk mijn bed uitkomen, maar... Uh, <laughs> Nee, er ja, wel, wel gewoon zin in. Ja, vooral als je dan uh, hier even inrijdt, uh, dan begint het wel echt zo oh, eindelijk. Maken wij het dan groter dan het is? Dat, het, het lijkt wel alsof het voor jou gewoon een andere dag is. Nee, natuurlijk is het dat niet. Ik heb hier natuurlijk net zo uh, ook gewoon vier jaar naartoe geleefd. En uh, het is niet een, een dag als alle anderen. Maar je moet, het, je moet het ook niet te groot maken voor jezelf. En, en zeker niet, uh, het is nu 1 uur middags en ik moet vanavond 9 uur. Ja, als ik nu al strak van de spanning sta, dan, uh, dan komt het niet goed, denk ik. Rentje, is dit nou eigenlijk bijzonder dat Buust zo ontspannen is? Nou, nee. Kijk, uh, zij heeft de ervaring, neemt ze mee. En uh, de spanning bouwt zich ook op uh, als je met je laatste dingetjes bezig bent. Uh, je neemt je laatste maaltijd voor de wedstrijd. Uh, uh, je gaat je ma materiaal nog even prepareren. Je pakt je tasje in. Dan kom je steeds dichter bij het moment dat het eindelijk moet gebeuren. Je gaat op de ijsbaan ga je warming-up doen. Uh, vervolgens ga je je pak aantrekken. Dat zijn de momenten dat je echt weet van ja jongens, straks moet ik lossen. Dan ben je er echt klaar voor. Kijk, dat, dat, dat voortraject dat, dat duurt al een aantal weken, maanden dat je naar dit moment toe leeft. En dat is echt het mentaal klaarmaken om hier het moment te kiezen dat je tot het uiterste gaat. En ja, daar gaat het eigenlijk. Maar om. zij is geslepen, zij is ervaren, ze heeft alles al meegemaakt. Zit er ook niet de gevaar in voor Antoinette de Jong? Je zei het net: van iedereen wordt geprikkeld. Ja. Dat kan ook een negatief effect weer hebben op Antoinette de Jong. Als ze uiteindelijk toch weer teruggepakt wordt door iedereen, wust. Nou ja, Antoinette de Jong is denk ik een ander verhaal. Die heeft vier jaar geleden. Heeft die Eigenlijk met, met, met teleurstelling heeft ze gehad voor haarzelf. Terwijl het eigenlijk een goede prestatie was. En uh, ja, die kan het eigenlijk alleen maar beter doen. Maar die heeft eigenlijk een relatief goed voorseizoen gehad, he, gehad. En die kan hier eigenlijk alleen maar weer verliezen. Dat het best wel moeilijk is om met zoveel druk hier deze wedstrijd in te gaan. En Irene, die komt eigenlijk ja is allemaal tegenvalletjes gehad. Het loopt niet helemaal. Oké, okay. uh, OKT pakt ze dan net wel. En dan gaat, uh, gaat ze hier gewoon naartoe. En dat was haar eerste doel. Maar uh, nu lijkt ze gewoon weer fit en gewoon helemaal in shape om hier gewoon tot het uiterste te gaan. En we hoorden net Rutger Thijssen, de coach van de beide dames. En die zegt dan ja, ik verdeel mijn aandacht 50-50. Maar is het als coach eigenlijk moeilijk om twee concurrenten te coachen? Nee, als je een goede coach bent niet. Nee, denk ik niet. Maar goed, er zijn ook, ook, ook twee coaches zijn er en, en die verdelen ook heel veel dingen. Kijk, als je een goed programma schrijft, dan heb je ook een individueel programma. Want het kan niet zo zijn dat, dat twee schaatsers exact hetzelfde programma uitvoeren. Dus je hebt dan meerdere mensen nodig binnen zo'n team die, die een schaatser oppakken. En, en dit is natuurlijk bijna elite, want het, het is bijna één op één. Werken die meiden trouwens ook samen? Want ik bedoel, eerder hoorden we al van Antoinette de Jong dat ze bijvoorbeeld uh, ja, zelden of nooit tips krijgt van uh, Irene Wust. Ja, is dat niet gek als je ploeggenoten bent en als je dan de ervaren vrouw zeg maar, niet hebt die de, de jongere vrouw probeert te ondersteunen? Ja, ik weet niet of dat wel gebeurde dan toen ze net gingen samenwerken. Uh, ze kwam als jong talent kwam ze in die ploeg en dan denk je toch van ja. Irene de Routenier die, die gaat wel een beetje tips geven. Die neemt hem mee op sleeptouw. Maar is dat nu nog zo? Ja, dat is de vraag. Ondertussen gaat hier het licht uit. Het uh, maakt niet uit, want wij gaan even naar die andere ijshal. Want er staat weer een short track wedstrijd te, te beginnen. Herbert Dijkstra. In dit geval gaat het om de 500 meter voor vrouwen. En, eh, dat gaat niet door tot de finale vanavond. Dus de inzet is hier eh, door naar de kwartfinale. De eerste Nederlandse vrouw staat inmiddels bij de startstreep. En dat is eh, Susanne Schulting. En zij heeft plaats 4 geloot. Dat betekent dus helemaal in de buitenbaan op de sprintafstand. 500 meter is dat best een nadeel. Verder naar binnen staat bijvoorbeeld de Europese kampioen... De Italiaanse Fontana. Het wachten is op het startschot. De dames uh, horen dat nu. En inderdaad, we zijn uh, vertrokken. En Schulting moet natuurlijk uh, goed starten. Meteen een uh, valpartij. En dan wordt er ook afgevlacht. Omdat het in de eerste meters uh, plaatsvindt. Uh, Fontana en Schulting kwamen daar goed weg. Ik zie Jeroen Otter schudden. Het uh, komt allemaal wel goed. De jury gaat bij elkaar komen. En we krijgen dus zo dadelijk een herstart in deze tweede heat met Suzanne Schulting. En ik weet nu waarom het licht uit is gegaan. Is Omdat er een mooie projectie op dat ijs uh, bezig is. Ik kan niet helemaal goed zien wat er gebeurt. Maar de, de ijsvloer wordt nu gebruikt als een soort van uh, filmscherm. Ze zijn er goed in. Hè? Gisteren bij die opening natuurlijk ook uh, allemaal projecties. Alle elektronica wordt hier zo'n beetje ingezet om uh, die spelen in ieder geval heel mooi te maken. Zuid-Korea. Ja, We hebben het heel de tijd over de twee uh, dames, uh, Antoinette de Jong en uh, Irene Wust. Uh, maar uh, hoe is het met de rest van het veld? Nou, er is wel een beetje concurrentie. Uh... Uh, de World Cups zijn allemaal gewonnen door uh, verschillende vrouwen. Dat betekent dat we hier ook best wel een paar kanshebbers hebben. Maar als ik ook naar wat ik net van Wust heb gezegd... datzelfde kan ik eigenlijk ook zeggen van uh, Sablikova. Hetzelfde verhaal. Slecht voorseizoen, maar die zie ik hier rondlopen. Dat ik denk, ik vertrouw je voor mij. Jij bent veel beter dan je het hele seizoen hebt laten zien. En je bent gewoon weer echt gevaarlijk om, uh, om kanshebber te worden. We gaan weer naar Herbert. Herbert. Inmiddels wel goed gestart. Schulting inmiddels op plaats drie in de eerste omloop. Waar Fontana, de Italiaanse, aan de leiding gaat. En Schulting moet dus toch een plaatsje opschuiven. Want alleen daarbij... Oeh, daar gaat ze onderuit. Zomaar onderuit. Wat is dat toch jammer. En dat betekent dat we Schulting hoe dan ook niet zullen zien in de finale. Die overigens pas dinsdag wordt gereden. Want ze schakelt zichzelf hieruit. Zij is de enige die onderuit gaat. Thompson die gaat nu ook onderuit. En dan, hoe is dat toch mogelijk? Je moet met uh, Short track altijd doorrijden. Dat weten we nog... van Bradbury in 2002. Die werd zomaar Olympisch kampioen. Maar toen ging het om een finale. Hier gaat het om een kwartfinale plaats. En we zien dat de Italiaanse... en Kessler uit Hongarije... heel gemakkelijk doorgaan. Omdat de andere... twee vrouwen zichzelf hadden uitgeschakeld. Met zomaar onderuitgaan. Dat is eigenlijk een groot vraagteken. Maar het overkwam Susanne Schulting. Ze staat ook bekend als wispelturig. Ja, en hoe dat nou precies kwam... Het is echt een grote vraag waar we op dit moment geen antwoord hebben. Maar Schulting ging in ieder geval onderuit. En dat betekent dat ze niet doorgaat naar de kwartfinale. Heb jij enig idee wat er gebeurde? Hoe kan? Nee. Ik kon het ook niet goed zien wat er gebeurde. Ondertussen zien we wel een beetje de replay. En dan kunnen we misschien enigszins achterhalen wat er gebeurde. Ja, daar gaat, ja, ze schieten echt gewoon weg met het linkerbeen. In één keer alle grip weg. Ja, dat kan soms een, een kras in het ijs zijn. Want ze zijn natuurlijk uh, wordt het ijs uh, wordt er al uh, op gereden. En er wordt af en toe water overheen gegooid. Maar die schaatsen veroorzaken sporen in het ijs. En soms heb je gewoon net als je in zo'n spoor terechtkomt. dat in één keer die schaatsen een andere kant op wil dan jij zelf wil. En dan schiet hij gewoon uit dat spoor en is klaar. Dan lig je gewoon. Nou zegt Herbert net: van, uh, het zit er ook niet altijd mee. Uh, ze heeft wel een beetje een stoel. Sorry nu, he, van, van van ongelukjes en dergelijke. Ja, ja, maar het is wel een sport waar je af en toe geluk moet hebben, maar ja, soms heb je ook pech. En uh, de een heeft altijd wel eens wat meer pech dan de ander. Maar, maar kan het in het hoofd gaan zitten op een gegeven moment? Ja, nou, nee, je bent altijd bezig met, uh, met sport en met je trainingen. En uh, als dat in de trainingen, als het niet altijd gebeurt. Dan, uh, dan ga je er toch een keer vanuit dat het, uh, dat het jouw kant op komt. Gelukkig zijn er meer kanshebbers uh, bij de dames. 500 meter short track. We gaan terug naar Herbert Dijkstraat. Want middel staat Jara uh, van Kerkhof klaar. Zij heeft wel gunstig gelood. Ze staat helemaal in de binnenbaan. Klaar voor de start nu ook met de Duitser. De Duitse, Walter, Bianca Walter naast zich. En Van Kerkhoff is heel goed vertrokken. Gaat meteen aan de leiding en wil geen enkel risico nemen. Ze zal geschrokken zijn van wat er gebeurde in de vorige rit. En ze maakte meteen tempo. Dat kan ook in zo'n sprintafstand natuurlijk. Tros Vierenova namens Rusland. Want dat mag je nog steeds wel zeggen in tweede positie. En Van Kerkhoff neemt royaal afstand. En als ze dit vol kan houden, dan gaat ze zich heel makkelijk plaatsen voor de volgende ronde. Dat is dan de kwartfinale. In gevecht nog wel met de Russin die nu aan de leiding gaat. Maar de anderen hebben een te grote achterstand. De Duitse komt wel iets terug naar de derde positie. Maar nu klinkt inmiddels de bel. En Van Kerkhoff moet nu zorgen dat ze die... Positie vasthoudt Yara van Kerkhoff nog altijd in tweede positie. En ze houdt die positie ook vast. En plaatst zich dus nu wel voor die kwartfinale. Waar de winst overigens naar Viernova gaat. En Kikuchi, de Japanse, is nu uitgeschakeld. En inderdaad, dat is een zusje van de dame die straks in actie komt op de 3000 meter. Op die andere baan hier een paar honderd meter vandaan. We weten dus dat zusje... Kikuchi en dat is Sumiri Kikuchi. Niet doorgaat naar de tweede ronde op de 500 meter, de kwartfinale. Maar dit was in ieder geval heel degelijk. Hè? Ja, dit was gewoon uh, nul risico nemen gewoon van, uh, van de start Gewoon volle bak erin. En dan uh, loopt iedereen eigenlijk achter de drachteraan te haken. Krijg je nog een paar acties tegen het einde. Maar uh, dit is gewoon echt uh, op zekerheid gaan. En uh, ja, dat heeft ze denk ik ook wel nodig. Hoor. Want als ze erop aan laat komen tot, uh, tot de laatste, laatste ronde... Ja, dan vraag ik me af of ze dan redt. Dus dit is voor haar de manier om gewoon weer een ronde verder te komen. Van Shortrek gaan we even kijken naar... Ja, de voorbeschouwing van de drie kilometer bij de dames. Sebastiaan Timmerman. We hebben over een paar minuten gaan beginnen met de rit tussen de Noorse Idania Jatun... en een Koreaanse meteen al in de eerste rit. Borum Kim is de thuisrijdster, maar dat is niet bepaald meteen een favoriete. Voor deze zestiende uitspraak... Uitgaven van de Olympische Spelen op de 3000 meter bij de vrouwen. De eerste keer dat deze afstand bij de dames werd verreden was in 1960 in Squaw Valley. En sindsdien bleek dat het een afstand is die de Nederlandse dames dus altijd goed lag. Goud in 1968 in Grenoble voor Anne Schut. Daarna in 1972 voor steenbaas Keizer. Yvonne van Gennep behaalde goud in 1988 in Calgary. En daarna dus twee keer Irene Wust. Eerst in Turijn 2006 en daarna in Sochi 2014. Irene Wust die straks in de negende rit in actie komt. Gaat het opnemen tegen de Canadese Isabel Whiteman. Dan hebben we Carlijn achterreekter al gehad. Die rijdt als eerste Nederlandse in rit 5. Tegen de piepjonge Poolse Carolina Bozjek. En de derde Nederlandse is niet de minste. Dat is de Nederlands kampioene. En de enige dame die dit seizoen een wereldbekerwedstrijd won. Over 3000 meter. Antoinette de Jong in de voorlaatste rit tegen Mio Takagi. En ik moet ook nog de naam Martina Sablikova noemen. De Olympisch kampioene van Vancouver. Acht jaar geleden behoort natuurlijk tot de favorieten. De spanning is voelbaar. Hier in de Oval. Die voor meer dan de helft vol zit. Hoe is dat in de katacombe? Daar staat Steven Dalenboudt. Ja, nou hier is de spanning inderdaad ook steeds meer voelbaar. Ik zit op de plek waar straks na de race de interviews zullen plaatsvinden. Maar je kan ook zo een beetje verder op de gang inkijken. En ik kan je vertellen, de drie Nederlanders zijn in ieder geval al aanwezig. Uiteraard, dat was ook niet anders verwacht. Ik zag iedereen Wuss al even door de spelonken, door de catacomben lopen van dit stadion. Gedecideerd als ze is. En ook Carlijn Achterreekte, was al bezig met wat warming-up oefeningen. Die zijn normaal gesproken misschien wel gewoon in de... In de de fitnesszaal doen, zoals het in Tialf gaat bijvoorbeeld. Maar dat moest hier gewoon in de gang, waar ook de rest van de begeleiders doorheen lopen. Dus daartussendoor moet er opgewarmd worden en alle laatste voorbereidingen voor die drie kilometer getroffen worden. Ja, het wordt hier ook al wat warmer. Ik weet niet wat met de spanning te maken heeft, maar dat zal ongetwijfeld. De Olympische drie kilometer is op handen. Ja, het is inderdaad wat warm, komt ook door het publiek dat er toch wel is binnengekomen. We zien nog een aantal blauwe lege stoeltjes, maar voor de rest is het toch goed gevuld tegen de hand. Ja, het ziet er wel aardig gevuld uit. Het, het is een beetje zoals gisteren met die opening. Net voor het begin van de opening was het nog niet vol, maar uiteindelijk komen al die mensen uiteindelijk wel op de baan. En dan gaan ze kijken, hoewel ja, je weet nooit of het uitverkocht is, hè? Nee, dat klopt. Zeker in, in deze landen niet. Uh, ik vind het toch mooi om te zien, uh, ondanks dat het heel ver weg is... dat we toch hier en daar weer wat oranje zien op de tribune. Want die, die sporters ja, die hebben we toch wel nodig uh, als Nederlanders. Ja, weet je wat nou het leuke is? We zeggen iedere keer... straks gaat het echt beginnen. Dat zeiden we gisteren bij die opening. Dat zeiden we vandaag met de eerste Olympische onderdelen die bezig waren. Maar eerlijk gezegd, het gaat straks echt beginnen. Want er wordt gewoon geschaatst, hè? Dus blijf luisteren naar Radio El Olympia. Tot zometeen.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 De jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen. Je hebt vandaag toch tot 6 uur om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Plus.